Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer ziet niets in een verbod op het illegaal downloaden van films en muziek. Staatssecretaris Teven wil websites aanpakken die verdienen met illegale downloads. Volgens Teven richt zijn aanpak zich vooral op de aanbieders en niet op downloadende consumenten. Maar een kamermeerderheid van in elk geval de PVV en de linkse oppositie... is bang dat ook de doorsnee-internetter de dupe wordt van het verbod. Op deze manier zou je controle uitoefenen op internetgedrag... Terwijl vrije toegang tot internet wezenlijk is, vindt de meerderheid. Iraanse studenten hebben voor de tweede keer vandaag de Britse ambassade in Teheran bestormd. Ze zeggen dat de Britse ambassade dicht moet. De studenten zijn woedend over de sancties die Groot-Brittannië vorige week tegen Iran afkondigde. Zo mogen banken niet langer zaken doen met Iran. Na afloop van een anti-Britse demonstratie werd de ambassade voor de eerste keer bestormd. De politie greep niet in. Zes medewerkers die niet op tijd konden wegkomen werden in gijzeling genomen. Ze kwamen vrij toen de politie alsnog ingreep en de gebouwen ontruimde. Hoe de situatie nu is na de tweede bestorming is onduidelijk. De Britse regering is woedend. De lijfarts van Michael Jackson gaat vier jaar de cel in voor zijn rol bij de dood van de popster. Een rechter in Californië heeft de strafmaat tegen dokter Conrad Murray bepaald.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 De files in de Randstad nemen nu pelsnel af. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden nog 2 kilometer. En richting Amsterdam bij knopend Muidenberg 2 en bij knopend Watergraafsmeer nog eens 3. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp 3 kilometer. En richting Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. De Gaasperdammerweg, de A9 staat nog vast voor knopend Diemen 5 kilometer. Dat heeft te maken met de problemen eerder vanavond op de A1. Op de A10 West voor de Continental 3 kilometer. De A10 Zuid tussen Oud-Zuid en meer 8 kilometer na het ongeluk op de A1. De A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 3 kilometer. En richting Arnhem tussen het Ouderijn en Bunnik 4 kilometer. A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum 3. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja, dus je ja. begon met een cursus. Wat was ja. dat voor cursus? Een workshop taart te decoreren. Oh, ja, ja, ja. ja, gewoon de basisworkshop om, uh, om taarten te maken. Ja, dus je doet veel met marsepein begrijp ik. Ja, marsepein en fondant. Oké, wat, okay. ja. wat, wat maak je daarvan? Wat ik daarvan maak? Uh -huh. uh, diverse taarten, cupcakes, bruidstaarten, verjaardagstaarten. Mm -hmm. uh, ja, nou ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Uh, alle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 Ja. Maar zover ben ik nog niet gekomen? Nee, dat snap mee. Nee. Want dat ziet er altijd heel leuk uit. Hè? Van bruistarten zie je dat ook, al die lagen. Maar ook misschien andere soorten festiviteiten waar dat bij gebeurt.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 A gôle vie Mange la vie Marie si belle Oh, hey. Ik me pijn, ik je t'aime, le temps se las, le cœur efface. Parmi les femmes, voor de thé, celle qui je les Chantelle, Chantelle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 Ik vind het ook erg leuk als ik weer een opdracht krijg van een figuur die ik nog niet gemaakt heb. Oh, ja. En uh, ja, er komen er wel steeds meer, dus dat wordt lastig. <laughs> nee, maar dat, uh, ja, dat doe ik zelf inderdaad wel. ja, ja. Wat voor figu figuren zijn nu een beetje uh, in, zeg maar? Ah, Jemag. Nou, uh, Bumba mm -hmm. is erg in. Weet je wel, het uh, klauwtje ja, het met de gele muts. Um, Hello Kitty, heel veel ja. gevraagd. Ja, ja. Nijntje. Ja. Ook erg veel, en voor de jongens heel veel cars. Thomas de trein. Um, ja. Nou, dat zijn wel een beetje, ja, en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 Oh, dus dan maak je een vulling die niet met de allergische producten is. Dat ja, natuurlijk. nou, soms de hele cake. Ik had oh, laatst iemand ja. die had een koemelk en een glutenallergie, dus dat is best problematisch. Ja. Maar best... uiteindelijk hebben we een hartstikke lekkere taart kunnen maken. Dat lukt. Dus, ja, ja nou, het kan wel. Ja. Je kan dus echt alles op maat maken ja. en gespecialiseerd eigenlijk. Ja, ja, klopt. Voor de mensen wat ze nodig hebben. Ja, je kan echt je eigen oh. wens aangeven. Ja. ja.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 Te gustaría volver que no vivir Hay que, aprender, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar.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 Ja geweldig, dus ja. dat is zo helemaal gegaan. En financieel, hoe doe je dat? Je moet dan alles noteren...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 Shalom. Zo so met